Laten we openen in Matthäus 9. Ik wil gelijk aan de slag gaan. Want ik geloof dat God met ons wil spreken vandaag. Dus we gaan gelijk aan de slag. We hebben er zin in. Hoeveel houden we van het woord? Volgens mij vind je het niet leuk wanneer ik preek. Wel? Ja? Nee? Ja? Nou, dat is een beetje... Matthäus 9. Dit is de laatste preek in de serie genaamd Stories. We gaan lezen in Matthäus 9. En in Matthäus 9 gaan we lezen vanaf vers 9 tot en met 17. Matthäus 9, vers 9 tot en met 17. Ik ben blij om jullie allemaal te zien vandaag. Jullie zien er geweldig uit. Jullie zien er zomers uit. Je ziet hier minimaal 30 kleuren. Dat is heel goed. Lekker zomers. Matthäus 9. Vers 9 tot en met 17. Ik weet niet of iemand water voor mij kan brengen als het kan. Dat zou heel geweldig zijn. Matthäus 9. Gaan we lezen vanaf vers 9 tot en met 17. Als je het hebt, kun je met me mee opstaan. Dan gaan we het samen lezen. We hebben het, het gebruik, de, de traditie om op te staan. Wanneer we het woord van God lezen. Ik lees hier vanuit de herzinnenstatenvertaling. En het zegt als volgt. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Dat is de juiste instelling die je hoort te hebben. Wanneer Jezus zegt, volg mij, gelijk opstaan en weggaan. Wanneer Jezus zegt, doe dit, gelijk opstaan en doen. Volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Zie veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Deze mensen waren benieuwd van. Hij noemt zichzelf meester, maar waarom eet hij met zondaars en, en tollenaars? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat dit betekent. Ik wil bamhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders barsten de zakken. En de wijn stroomt eruit. En de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken. En beide blijven behouden. Laten we even teruggaan naar vers 16. Daar wil ik op focussen: 16 en 17. Hij zegt als volgt: Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof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 als een tweesnijdend zwaard is, vader, dat ons begeleidt en ons helpt in ons dagelijks leven, vader. Spreek vandaag tot de harten, in de naam van Jezus, amen. Voordat je gaat zitten, geef twee mensen een high five en zeg ze, pas op. En, en dan zeg je terug, het is net nieuw. Pas op, het is net nieuw. Pas op, het is net nieuw. Pas op, het is net nieuw. Hoeveel houden we van nieuwe dingen? Hoeveel houden we van oude dingen? Hangt af, hè? Het, is, het, is een, het is een verdeelde kwestie. Want velen houden van nieuwe dingen. Want nieuw brengt altijd met zich mee het, het concept van onaangetast. Het is onaangetast, fresh, nieuwe auto, nieuwe boeken... Sommige mensen houden ervan om, om, om van hun boeken te rijken, wanneer ze nieuw zijn. Ik er niet, maar sommige mensen die ik ken. Ze houden ervan, alles wat nieuw is, mm, nieuw, onaangetast. Het is een nieuwe auto, een splinter splinternieuwe kleding, nieuwe huis. Iedereen houdt wel een beetje van nieuw. Het is een gevoel van, het is net nieuw voor mij, onaangetast, geweldig. Ik weet nog, bij, bij ons thuis, um, we, zijn vijf, we zijn drie broers en we zijn twee zussen. Dus wanneer je een t-shirt koopt of een kleding hebt en je hebt nog niet gedragen, de kans was groot dat mijn broer het zou dragen als eerste. En dat wil je niet. Wanneer je je shirt koopt, dan wil je hem als eerste dragen. Iedereen moet jou zien met de shirt en wat er daarna gebeurt, maakt niet uit. Maar als eerste moet iedereen zien van, oh, ik heb nieuwe kleding aan, nieuwe shirt, nieuwe broek, nieuwe schoen. Ik weet niet, zussen hebben vaak daar problemen mee. Als de ene de kleding leent van de andere. Niemand? Niemand heeft daar Nee, het is een gouden regel. Oké. Okay. Nieuwe dingen zijn aantrekkelijk. Het is aantrekkelijk. Het is aantrekkelijk. Maar het is ook beangstigend. Nieuw kan soms beangstigend zijn. Ik las in een artikel van Psychology Today. Waarbij ze het hadden over... Wat nieuw zo aantrekkelijk maakt. Maar ook of het überhaupt aantrekkelijk maakt. En ze zeggen dat er twee groepen zijn. En natuurlijk, zoals we allemaal weten, er zijn de groepen die houden van nieuwe dingen. En de groepen die niet houden van nieuwe dingen. De, groepen, de groep die houdt van nieuwe dingen zijn wij. Die, die, die gewoon het ge... Wat nieuw is dat wil ik. De nieuwste iPhone, de nieuwste Samsung, de nieuwste ding. Nieuwste... Dat is de groep die houdt van nieuwe dingen. Want men houdt van dat nieuwe gevoel. Maar er is ook een groep dat bang is voor nieuwe dingen. Want nieuwe dingen brengen met zich mee... dat je op een veld gaat stappen, op een, een, een plek gaat komen... wat onbekend is. Want nieuw is vaak onbekend. Oud is vaak bekend. Wat jij hebt dat oud is, is bekend. Ik weet het, ik ken het. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik weet niet of sommigen hebben... een Oud, vroeger was het meestal, heb je oude tv die het niet zo goed doet. Maar je weet precies, het is oud, maar het is bekend. Je weet, als je zo slaat, dan doet hij het. Als je je antenne zo doet met aluminiumfolie en al die dingen. En je, gaat, en je laat iemand bij de satelliet met aluminiumfolie allerlei dingen doen. Het is oud, maar het is bekend. Hier ben ik comfortabel in. Maar nieuw, nieuw komt, brengt vaak een, een gevoel van onbekend. En de, degenen die marketen, degenen die met promotie bezig zijn, weten dit. Daarom heb je vaak nieuwe verpakkingen en al die dingen. En ze weten van, oké, okay, we gaan deze twee mensen aanspreken. Dus wat doen ze? Wat doen de mensen die promoten, de marketing, de mensen die dat bestuderen? Wat doen ze? Ze zeggen, het is nieuw en verbeterd. Het is nieuw en verbeterd. Waarom doen ze dit? Waarom zeggen ze nieuw? Waarom zeggen ze niet alleen nieuw? Nee, ze zeggen nieuw. En verbeterd. Want nieuw met nieuw heb je de hele groep dat houdt van nieuw. Met verbeterd heb je de groep die zegt van, oh, het is hetzelfde, het is alleen ietsjes verbeterd. Het is bekend, het is dezelfde soort auto, het is dezelfde soort tandpasta, shampoo, shampoo, het is dezelfde soort schoenen. Maar het is verbeterd, dus ik ik ga het wel kopen. Voor degene die het niet durven te stappen in het onbekende, die zeggen van, oké, okay, het is nieuw, maar het is verbeterd. Het is nog steeds wat ik ken. Dus je hebt deze twee groepen, die, die altijd, en soms zijn we allebei, soms houden we van nieuw, maar soms houden we ook niet van nieuw, want wat betekent nieuw? Wat betekent nu in deze transitie? Ik sprak gisteren met iemand die een hele grote transitie gaat meemaken in haar leven, waarbij ze alleen gaat blijven, en dat had ze niet verwacht, en al die dingen. En het is nieuw, en het is Misschien is het uitdagend het is nieuw, maar het is ook onbekend. Want nu ben ik alleen en wat ga ik nu doen en al die dingen. Dus nieuw is leuk, nieuw is ook onbekend. Kan ook een beangstigende gevoel brengen voor degene die het nieuwe gaat meemaken. In de tekst dat we hebben gelezen zien we Jezus, de meester meeste, ik hou van Jezus... Wanneer ik, hem lees in de, wanneer ik lees hoe Jezus te werk gaat in de Bijbel is gewoon geweldig. Je ziet hier Jezus, de meester der meesters, en hij is, hij is bezig. Hij is net, in Matthäus, we zijn in het begin van Matthäus, hij is bezig aan het praten. En we hebben gezien, hij roept Matthäus. Hij zegt tegen Matthäus, Matthäus volg mij. En... Jezus gaat dan met Matthäus. En Matthäus, ik weet we weten niet hoe, maar blijkbaar heeft Matthäus zijn vrienden uitgenodigd. De tollenaars en de zondaars. Allerlei zondaars. En allerlei, misschien heidenen, we weten het niet. Maar er waren allemaal slechte mensen. Voor, voor, wat voor iedereen slecht was. Had hij uitgenodigd naar zijn huis. En Jezus ging daar. En Jezus ging daar in het huis van Matthäus met al deze tollenaars en zondaars. Tollenaars. Zijn mensen die belasting vragen. Dus alleen vroeger mochten ze geen uh, belastingdienst. Nu mogen we wel de belastingdienst, toch? Waarom kijk je zo? Ja. Het was alleen vroeger dat ze niet echt. We zijn 2000 jaar later. We houden wel nu van de belastingdienst en van die blauwe brieven. Hoeveel houden we van blauwe brieven? Ja. <laughs> Hoeveel worden bang wanneer ze een blauwe brief krijgen? Ja. <laughs> vroeger. In die tijd al zien we dat men niet hield van de belastingdienst van deze tollenaars. Maar het was niet zozeer omdat ze tol vroegen. Maar veel van deze mensen vroegen geld, dus belasting. Maar ze vroegen ook extra voor zichzelf om te stelen. En, en velen van de Joden hielden niet van deze mensen. Want ze vroegen geld niet voor het Joodse volk. Maar ze vroegen geld voor het Romeinse Rijk. En het is alsof ze samen aan het werken waren met heidenen. En, en ze mochten de belastingdienst niet. Ja. Wanneer we moeten wel van de belastingdienst, van de mensen houden in de belastingdienst. Um, en deze mensen waren afgeworpen en afgestoten door de religieuze leiders in die tijd. En dus nu hebben we een probleem. We hebben een probleem, want Jezus gaat nu om met tollenaars. Jezus chillt hem met mensen van de belastingdienst. Jezus is daar met mensen die zonder zijn. En hij is daar met hun en hij, hij is niet alleen met hun, hij ligt aan met hun. Dat betekent dat ze gaan zitten en ze gaan eten en ze liggen, want vroeger zat je niet op een stoel, maar je lag zo samen. Jezus was samen met hun. Tollenaars, zondaars, slechte mensen. En de religieuze leiders vroegen aan de discipelen van Jezus van, hé, hey, waarom eet je meester met deze mensen? Dus het was afschuwelijk voor hen. Hij noemt zichzelf een rabbi. Hij noemt zichzelf een meester. Maar hij eet met tollenaars. Hij eet met zondaars. Waarom, vroegen ze aan de discipelen: Waarom eet je meesters met tollenaars en zondaars? Jezus hoort dit. En hij zegt het volgende: Ik weet niet of. Er is niemand bij de bibel. Oké. Okay. Hij zegt het volgende: De dokters. Ik weet niet of iemand binnen... Oké. Okay. Hij zegt het als volgt. Hij zegt: "De gezonden hebben geen dokters nodig, maar de zieken hebben dokter nodig." De gezonden hebben geen dokters nodig. De zieken hebben dokter nodig. Want hij is niet gekomen, zegt hij, om de rechtvaardigen tot bekering te roepen. Wie gezond, maar Jezus die dat hoorden, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Volgende vers. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En voor deze mensen was het mindblowing. Wat? Wat zegt hij hier? Wat doet hij hier? Want ze hadden al een structuur gecreëerd. Deze fariseers, deze mensen hadden al een vaste structuur gecreëerd... met menselijke tradities, gemengd met goddelijke wetten... met menselijke tradities er doorheen. En ze hadden al een structuur gecreëerd van... zo moet het zijn, zo hoort het te zijn en niet anders. Maar Jezus komt en hij snijdt door door alle tradities... alle menselijke onzin en gaat hij naar de kern. En hij zegt, wie gezond zijn, hebben geen dokters nodig... Maar wie ziek zijn, hebben dokter nodig. Hoeveel zijn blij dat Jezus is gekomen voor de zondaars? Ik ben blij, ik ben blij dat Jezus gekomen is voor de zondaars. Want als hij niet was gekomen voor de, de rechtvaardigen en niet de zondaar, dan had ik geen kans. Als hij was gekomen voor de rechtvaardige en niet voor de dief, dan hadden we geen kans. Als hij was gekomen voor de rechtvaardige en niet voor, de, voor de, de slechte persoon, dan hadden we geen kans. Ik ben blij dat Jezus is gekomen voor de zondaars, voor de zieken. Als hij was gekomen voor de rechtvaardige, dan, dan, hadden we geen, dan had ik helemaal geen kans. En deze mensen dachten van, wat, waar is deze, deze rabi, deze meester mee bezig? Maar je zegt, luister, de gezonden hebben geen dokter nodig. De zieken hebben dokter nodig. En Jezus is gekomen niet voor de gezonden, hij is gekomen voor de zieken. Nog erger, hij is gekomen voor de ziekste van de ziekste van de ziekste. Hij is gekomen voor de laagste van de laagste van de laagste. Daarom horen wij als mensen, als wij het hart hebben van Christus, horen wij niemand te verwerpen, want Jezus houdt van allen. En het ergste wat je kunt doen, is om te verwerpen waar God van houdt. Mensen zijn Gods lievelingsdingen, lievelings, lievelings, lievelings alles. God houdt zoveel van mensen, dat hij een offer had gegeven voor en de gelaten zaten van, toen wij nog zondaars waren, Stief Jezus voor ons. Dus ik ben blij. Ik ben blij. Ik ben blij dat hij niet gekomen is voor de rechtvaardigen. Ik ben blij dat hij gekomen is voor de zondaars. Anders had ik geen kans. Zeg, zeg samen met mij, anders had ik geen kans. Hij is gekomen voor de hater, hij is gekomen voor de drugsverslaafde, hij is gekomen voor de pornoverslaafde, hij is gekomen voor de dief, hij is gekomen voor de boef, hij is gekomen voor de moordenaar, hij is gekomen voor iedereen die zo slecht is dat je denkt: van die, dat is te slecht, hij is daarvoor gekomen. Hij is gekomen voor de zondaar en niet voor de rechtvaardige. Dat, dat maakt mij blij, want dat geeft mij hoop. Dat geeft mij hoop. En ik ben blij dat Jezus als dokter niet ging zitten onder de dokters. En zij vonden het raar, maar wie vindt het raar wanneer een dokter samen met zieken zit? Oké, okay. er is iemand ziek. Uh, roep een dokter. Die dokter gaat, oh zo raar. Oh, een dokter en een, en een zieke mens. Ah, niemand kijkt raar wanneer een dokter zit met een ziekte. Een zieke, sorry. Een dokter zit met een zieke. Maar deze mensen vonden het raar dat Jezus zat te midden van zondaars. Waarom? Want ze hadden een traditie gecreëerd waarbij ze mensen gingen afstoten en afwerpen. Dat niet paste binnen de kaders die zij hadden samengesteld om voor te leven. Maar dat is het met genade. Genade zoekt de zieken. Genade zoekt de, de, de zondaars. Genade zoekt de zedendelinquenten. Genade zoekt de zware zielen. Genade zoekt alles wat kapot is. Genade zoekt zij die het niet meer aankunnen. Genade zoekt wie slecht is en wie zwaar is en wie geen kans meer heeft. En wat de mens verwerpt, omarmt God. Daarom moet je niet bang zijn wanneer je verworpen wordt door mensen. Want... Het maakt niet uit of je verworpen wordt door mensen. Als God je omarmt, is geen probleem. <laughs> Ik leef niet voor de mening. Je moet niet leven voor de, voor de meningen en de opinie van mensen. Want dan zul je sterven hongerig. naar... Oh, wat vind je van mij? Wat vind je van mij? Wat vind je van mij? Wat vind je van mij? Zolang je weet, God heeft mij omarmd. Genoeg. Hij heeft mij omarmd. Genoeg. Hij heeft mij geaccepteerd. Genoeg. De dokter. De dokters kwam voor de zieken. Hij kwam voor de zakkenrollers. Hij kwam voor de, degene met zelfmoordneiging. Hij kwam voor de zondaars. Genade zoekt de zondaar. Genade zoekt en vindt. En genade heeft mij gevonden en ik hoop dat genade jou ook heeft gevonden. Hoeveel zijn gevonden? Zegt degene aan je, ik ben gevonden. En deze discipelen, deze, deze fariseers waren hier. En ze konden de mooiheid niet zien van wat hij hier bezig was. Ze zagen het niet. Voor hun was het afschuwelijk, maar in het echt was het mooi. In het echt was het prachtig. Er is licht schijnt in de duisternis. Het is mooi, het is prachtig. Maar ze zagen het niet. Ze zagen het af, afschuwelijk. Ze zagen het als lelijk. En ze konden het niet omvatten dat Jezus... Zat met deze zondags. Want ze hadden al een traditie. Een hele ding gecreëerd. Van zo hoort het te zijn. We zien verder dat de discipelen van Johannes komen. En die vragen ook aan Jezus. En, en, en zeggen van luister. Wij vasten. De fariseeën vasten. Waarom vasten je discipelen niet? Waarom vasten zij niet? Jezus zei. Uh, wanneer de bruidegom er is. dan horen de bruiloftsgasten niet te treuren en te vasten. Wat betekende dit? Want in het Oude Testament was vasten meer een eiting van, van. In het Oude Testament was vasten meer een eiting van. Wanneer je ziek was, wanneer je wanhopig was, wanneer je in rouw was. Wanneer je aan het rouwen, iemand is dood. En we zagen toen het kind van David dood ging, ging hij vasten. Toen mensen dood, wanneer het slecht ging. Wanneer de dingen niet waren zoals men wilde en het heel slecht aan toe ging, toen ging men vasten. Maar Jezus zei, luister, ik ben hier. Deze mensen horen niet te vasten, want nu is er feest. Wanneer ik ga, zegt hij, wanneer ik ga, dan zullen ze weer vasten zoals wij nu aan het vasten zijn. Wij vasten niet omdat iemand dood is. Wij vasten omdat wij verlangen naar de, naar de verbinding en de aanwezigheid van God in ons leven. Het is dat verlangen dat ons smacht om te gaan vasten. De smachting, dat, dat brengt ons tot vasten. En deze discipelen begrepen, niet. Ja, wij vasten, in, en dit was weer, ze hadden weer een traditie vast. Ze hadden weer een, een hele structuur vast. En ze begrepen niet, Jezus gaat in tegen de maatschappij. Tegen de, de setting van de religieuze leiders van die tijd. Het was voor hun niet te begrijpen. En Jezus zegt iets moois. En daar wil ik over preken vandaag. En dat is in vers 16. Hij zegt als volgt. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. Want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af. En er ontstaat een ergere scheur. Oftewel. Wanneer. Dit was vroeger iets langer, zegt mijn vrouw. Van, oh, dat was, vroeger was vroeger langer. Waarom? Want wanneer je blijft wassen en wassen en wassen en wassen, dan wordt het korter. Dat is het met nieuwe stof. Nieuwe stof krimpt. Nieuwe stof krimpt, nieuwe kleding kring. Niemand gaat, een oude, gaat oude kleding nemen. en gaat een nieuwe stof erop zetten, want, zegt hij. Want dan kan het gaan krimpen. En wanneer het krimpt, gaat het scheuren. En dan wordt de scheur erger dan hoe het vroeger was. Hij zegt, ook zet niemand wijn, nieuwe wijn... Volgende vers. Ook zet niemand... Volgende vers. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken. In die tijd was het gebruikelijk om wijn... wanneer je onderweg gaat, zet je wijn... want dat was wat ze dronken in die tijd meestal. Dat was soms beter dan water, want water was vaak vies... en wijn was vaak goed... Um, het ja, was heel gezond voor ze. Um, ze deden dan wijn in leren zakken. Maar wijn heeft een, een, een, een proces van fermentatie. Fermenteren noem je dat. Het fermenteert en het, en het, het, het zet uit. En als je een nieuwe zak hebt dan, en je zet nieuwe wijn erin... dan met de tijd mee gaat het uitzetten. Maar de leren zak is ook nieuw. Dus die heeft ook flexibiliteit en ruimte om uit te zetten. Maar als je een oude leren zak zou nemen en je zet nieuwe wijn erin, betekent dat dat de oude zak geen ruimte meer heeft om uit te breiden. Er is geen ruimte meer in het oude zak om uit te breiden. En dan wat binnen is, is sterker dan wat buiten is. Wat buiten is, breekt en de wijn verspilt en alles gaat verloren. Jezus zegt, nieuwe wijn zet je in nieuwe zakken en dan blijven beide behouden. En dat is waar ik vandaag over wil spreken. Wat nieuw is, kun je niet stoppen in wat oud is. Wat nieuw is, kun je niet zetten in wat oud is. God wil iets nieuws doen in jouw leven. God wil iets nieuws doen en kwam iets nieuws doen en wil iets nieuws doen binnen in de kerk. God wil iets nieuws doen. Nieuw, leuk. Hé, hey, nieuw is leuk. Nieuw is leuk, nieuw is leuk. Nieuw, nieuw is leuk, nieuw is leuk. Nieuw is leuk, maar ben je bereid om het nieuwe aan te kunnen? We houden van nieuw, maar heb je de capaciteit om wat nieuw is aan te kunnen? En deze mensen waren hier en ze hadden een vaste structuur. Ik wil Perry vragen of hij dit ding voor mij kan doen. Ze hadden een vaste structuur... Waar ze mee bezig waren en waar ze, mee, waar ze mee te werk gingen. En Jezus komt met iets nieuws. Hij zei, het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is hier. Maar deze mensen waren al vast. Met de... Kijk naar nou, mij, hij, hij, hij doet het wel goed. Hij is een ninja, hij kan het heel snel. Um, het nieuwe is gekomen. Jezus kwam en bracht nieuwe wijn. Hij bracht een nieuwe leer. Hij bracht een leer... We gaan geen reclame maken voor paté. En het oude is voorbij. Luister, ik, um, het is niet van mij, het is van iemand anders. Ik heb geregeld. Dit is een spel genaamd, hoeveel kennen het spel genaamd Jenga? Het is een rare naam, maar het is niet een geest. Het is gewoon een spel genaamd Jenga. Niemand kent het? Nee? Sommigen wel? Het spel is als volgt. Het spel is, je bouwt een soort torentje op. Je bouwt een een hele ding op van, uh, van drie houten stukken. Elke keer drie houten stukken, drie houten stukken, drie houten stukken, drie houten stukken, stukken enzovoorts. Dat is jenga. Je bouwt het op. En dan, de bedoeling is dat je aan het einde, niet aan het einde, dus wanneer het helemaal opgebouwd is, de bedoeling is dat je verder gaat bouwen. De bedoeling is dat je verder gaat bouwen naar, naar boven toe, maar... Hoe ga je bouwen? Je mag niet meer toevoegen. Er is niks om toe te voegen, uiteindelijk. Uiteindelijk horen alle op, op, op elkaar te zijn. Maar je bouwt verder met wat er al is. Yes? Dus het spel is als volgt. Uh, je speelt met twee mensen. En het bedoeling is, oké, okay, we, we moeten na, blijven bouwen naar boven toe. Maar je mag niet nieuwe dingen zetten. Je moet pakken van wat er is. En dan moet je zorgen dat het niet valt. En dan zet je het bovenop. En dan ga je verder, je pakt iets, een ander, ik hoop dat ik niks laat vallen, want dat is niet de bedoeling van de illustratie. En je pakt van wat er al is, en je zet het er bovenop. En deze mensen, deze farizeeërs, deze discipelen, deze mensen, die, ze waren een beetje kortzichtig. Maar wat zij verwachten van, luister, wij hebben dit gebouwd, Jezus gaat bouwen, verder bouwen op wat wij al kennen. Jezus gaat gewoon pakken van wat wij al kennen en hij gaat verder bouwen. Zie je, het begint al slecht te gaan. Hij gaat verder bouwen. Dat is wat men verwachtte. Dat is wat men... De Messias gaat komen, dachten ze. De Messias gaat komen en alles wat wij hebben opgebouwd, al deze tradities, en al deze, gaat hij wel leuk vinden. En hij gaat verder bouwen hierop. Maar Jezus zegt, ah, ah, ah. ah. Nieuwe wijn. Wat Jezus kwam doen was nieuwe wijn. Nieuwe wijn kan je niet zetten op oude structuren. Nieuwe wijn kan je niet schieten in oude leren zakken. Wat Jezus kwam doen was iets volledig nieuw. Zij verwachten van deze Jezus gaat hier verder mee bouwen. Maar als je blijft bouwen op wat zwak is. Als je blijft bouwen op wat niet deugt dan op een gegeven moment, zegt Jezus, zou de wijnzak um, barsten en dan heb je niks. Je hebt niks, want je hebt gebouwd op een verkeerde structuur. En men wilde dat Jezus zou gaan bouwen op al deze menselijke tradities, al deze dingen dat zij hadden, maar je zegt, luister, ik weet niet wat jullie denken, maar ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen. Ik ben gekomen voor de zondaars. Ik weet niet wat jullie denken, maar ik ben gekomen voor de zieken. Ik ben gekomen voor zij die het minder hebben. Ik ben gekomen voor, voor zij die, die het niet zo goed hebben. Voor hen ben ik gekomen. Ik ben niet gekomen voor jullie, jullie feestje van allemaal rechtvaardige mensen. Nee, da Daarvoor ben ik niet gekomen. Ik ben gekomen voor zij die het minder hebben. Wanneer God iets nieuws doet in ons leven, kunnen wij niet toelaten dat we met oude bagages de nieuwe seizoen instappen. Want dan verpest je de nieuwe seizoen, want je zit nog vast aan wat oud is. Jezus kwam met iets fresh, iets nieuws en hij kwam iets doen, maar... Zij, zij, zij konden het niet aan, zij dacht van nee, hij gaat verder met wat we al hebben. Maar Jezus kwam niet om verder te gaan met wat zij hadden. Jezus kwam om volledig iets volledig nieuw te doen. God is niet gekomen om, te sticht, om, om, om verder te bouwen op wat er gesticht is door mensen. God kwam om iets te stichten zodat men verder kon bouwen. Moet je dat herhalen? God kwam niet verder bouwen op wat mensen hadden gesticht. God kwam stichten. Jezus zei, en ik zal een kerk stichten. En de poorten van de hel zullen er niet tegen kunnen. God kwam stichten. Jij moet niet komen stichten. God sticht, wij bouwen verder. De fundament is Christus, zegt Paulus. Het fundament is Christus. Het fundament is niet jouw mening. Het is niet jouw gedachten. Het is niet jouw manier van kijken. Het is niet jouw emoties. Het fundament is Christus. Daarop bouwen we verder. God komt stichten. Wij bouwen verder. En als je dit niet realiseert in je leven... zul je heel veel zegeningen en heel veel nieuwe handelingen van God missen. Want je gaat verder op wat je al hebt. Je gaat verder op bagage... En vaak willen we niet wat nieuw is, want nieuw is onbekend. En we, we blijven liever vast aan wat oud is, dan te stappen in het nieuwe. Vele van ons missen wat God wil doen in ons leven, omdat we vastzitten aan oude dingen. Ik kan nu gewoon weglopen en jullie hebben de preek ontvangen. Maar velen van ons... Missen wat God wil doen in ons leven, want we zitten vast aan oude dingen. Oude mensen, oude relatie, oude, oude vrienden, oude dingen wat je hebt gedaan in het verleden. Je zit vast aan oude dingen, God wil iets nieuws doen en hij kan het niet volledig doen, want elke keer als hij het doet, breek je het. Want je zit nog steeds vast in de oude mentaliteit. God wil jou een nieuwe man en een nieuwe vrouw geven, maar je stapt binnen, maar je gedachten is bij je... Of was dat, was dat te veel? Je stapt binnen met oude gedachten. Je stapt binnen in een nieuwe relatie met oude relaties en je hoofd. En nu, leidt iemand, nu laat je iemand lijden voor iets dat hij nooit heeft gedaan in zijn of haar leven. Je bent net als... Je stapt binnen in wat nieuw is, maar de gedachte is oud. Je, je verpakking is oud. En ik ben simpelweg gekomen om te zeggen dat God iets nieuws wil doen in de kerk. God wil iets nieuws doen in jouw leven. God wil iets nieuws doen in ons leven. Maar voor God om te werken, horen wij los te laten. Voor God om te werken, horen wij te werken aan onze verpakking. Want, want, de verpakking bepaalt niet de inhoud. De inhoud bepaalt de verpakking. Ah, jullie volgen mij niet, jullie volgen mij. De verpakking bepaalt niet de inhoud. De inhoud bepaalt... De... Jij gaat niet bepalen wat Jezus moet doen in jouw leven. Jezus bepaalt en jij moet eraan flexibel genoeg zijn om te doen wat God van jou verwacht. De verpakking bepaalt niet de inhoud. De inhoud bepaalt de verpakking. En God wil iets nieuws doen in ons leven. Maar het probleem... Het probleem voor ons, vanuit ons perspectief, is dat God niet opknapt. God knapt niet op. Hij, God neemt niet wat er is en hij gaat het opknappen. Nee, hij maakt iets volledigs nieuws. God is geen fixer. hij maakt gewoon iets heel nieuws. Wat is het? Nieuw leven dat we hebben ontvangen in Christus. Nieuw, wat, waar staan we voor? voor nieuw leven. Zie, Wij wat zijn, wat zijn een nieuwe schepping in Christus. Dus je moet weten, God knapt niet op. God schept nieuw. En wij willen vaak dat God gaat bouwen op wat wij hebben. Maar we zitten vast aan het oude. Niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Want dan gaat het fermenteren, de zak gaat breken. Maar je doet nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dit betekent dat we voorbereid moeten zijn om het nieuwe van God aan te nemen. Terwijl we het oude loslaten. Het nieuwe aannemen betekent per definitie het oude loslaten. Want hoe kan God vreugde storten in een bittere hart... En hij wil je vreugde geven en hij wil het hij de het. Maar elke keer is er een, een bittere, harde vreugde alleen verspeeld. Hoe kan God jou zegenen met een geweldige man, een geweldige vrouw, als je nog vastzit aan een oude relatie? Hoe kan God jou zegenen in je nieuwe kerk, als je nog vastzit aan je oude kerk? Problemen, vaak. Hoe kan God jou zegenen met een nieuwe blaas van leven als je nog vastzit aan het oude leven? Dat je nog een klein beetje wil vasthouden. Hoe kan God jou zegenen met iets nieuws als je nog vastzit aan wat oud is? En want, want God, je moet niet denken, God gaat hier komen en hij gaat verder bouwen op wat jij hebt. Dat is niet hoe God te werk gaat. Dat is niet wat God wil doen in jouw leven. Dat is niet wat God wil doen in de kerk. Dat is niet wat God wil doen in jouw werk, in jouw school, in waar je maar ook bent. God wil iets volledigs nieuw doen. Velen van ons gaan niet vooruit. Want de verpakking kan de inhoud niet aan. Velen van ons gaan niet vooruit. Want de verpakking kan de inhoud niet aan, het breekt, het, het, het, het gaat niet. Je zit nog steeds vast aan het oude en de, verpak en, en de inhoud de is dynamisch. Want de wijn dat nieuw is, gaat fermenteren, het is dynamisch. Maar ben jij flexibel genoeg om het oude los te laten en het nieuwe aan, aan te gaan? Jezus zei, luister, jullie hebben een hele leuke structuur. Ja, jullie hebben zo gebouwd en gebouwd en gebouwd, maar ik ga daar niet... Aan zitten. Ik wil dat niet. Ik ga iets heel nieuws doen. En nieuw is leuk. Nieuw is mooi. Nieuw is geweldig. Hè? Nieuw. Ah, nieuw. Ah, lekker. Nieuwe auto. nieuwe, de, de. is allemaal leuk. Maar wanneer God iets nieuws doet, betekent dat we het oude moeten loslaten. Je kan niet met dezelfde instelling in het nieuwe betreden als de instelling dat je had... In het oude. Ik herinner mij toen, toen mijn vader een nieuwe motorblok, als het ware. Ik weet niet of motor was motor. Volgens mij was het een volledig nieuwe motor. Het was goedkoper dan een nieuwe auto hadden. was om een nieuwe motor erin te zetten. En hij zette een nieuwe motor erin. En het kostte heel wat geld, maar het was beter dan een nieuwe auto. Dus hij zette een nieuwe motor erin. Nieuw, nieuw, fresh, fresh. Gewoon glimmend, glimmend. En, en hij start de auto... Maar de kilometerteller is hetzelfde. De kilometerteller verandert niet. Want de inhoud was wel nieuw, maar de verpakking was hetzelfde. De inhoud was wel nieuw, maar de wielen waren hetzelfde. De, de hele framework was hetzelfde. De dynamo was hetzelfde. De accu, alles was hetzelfde. De auto was nog steeds hetzelfde. De inhoud was nieuw. Dus de waarde van de auto ging niet omhoog. De waarde bleef hetzelfde. Je hebt wel heel veel geïnvesteerd, maar de waarde. Nee, God, ik ben aan het preken. De waarde bleef hetzelfde. En God wil in ons investeren en Hij wil iets nieuws doen. Maar als je blijft met de oude verpakking, zou je niet verder kunnen, want de kilometer blijven hetzelfde. God wil iets nieuws doen. Maar hij kan, je, hij kan je niet iets nieuws geven. En je zegt van, oh, maar mijn vorige relatie was zo en zo. Mijn vorige ding was zo en zo. Mijn vorige kerk was zo en zo. Mijn vorige groep mensen was zo en zo. Mijn vorige vriend was zo en zo. Mijn vorige vang, voorganger droeg altijd een pak. Deze jongen komt altijd met een t-shirt. Oh, hij was zo en zo, zo en zo. En God wil iets nieuws doen, maar zo en zo, zo en zo, zo en zo. En je verliest de potentie van wat God wil doen. Je verliest de potentie van de nieuwe motor. Want je hebt nog steeds een oude verpakking. De waarde blijft hetzelfde. Het is nog steeds dezelfde prijs. My God. Want de verpakking moet meegaan met de inhoud. En het beste... En het moeilijkste, het beste en het moeilijkste wat je kunt doen in je leven. Ik ga het nog een keer herhalen. Het beste en het moeilijkste wat je kunt doen in je leven. Is wanneer je een liedje zingt als: Ik geef mijzelf over aan u. Ik geef mijn hart aan u. Het beste en het moeilijkste wat je kunt doen is om te zeggen. Ik geef mijzelf over aan. En toelaten dat Jezus dit doet. Kijk. Laat me iets nieuws maken. Laat me iets nieuws bouwen met mijn stenen, mijn principes, mijn waarden, mijn manier van kijken, mijn perspectief, mijn oog. Mij, ik wil opnieuw, ik wil iets nieuws maken. Je kan niet, je kan naar God komen. Je kan nooit naar God komen en zeggen: God. Um, hier, maak van, um, ga verder bouwen op dit. Nee, nee, je moet zeggen: God, hier, doe er iets mee. Hier, ik geef het. Ik geef mijzelf over aan u. Ik geef mijn hart aan u. En de kans is groot dat je gaat verspillen als je niet loslaat. Ik weet niet of ik met iemand aan het praten ben vandaag. Ben ik met iemand aan het praten? Is, is het goed? Gaat het? Je moet flexibel genoeg zijn voor wat God wilt en gaat doen in jouw leven. En ik heb heel veel mensen gezien die gewoon niet vooruit gaan. Ik heb, ik ken een de de mensen de mens is een raar wezen, om eerlijk te zijn. Als je met mensen te maken krijgt, dan realiseer je van de mens is complex. Iemand is zo en dan opeens verandert een persoon. Iemand, en dan opeens doet iemand iets. Hé, is dit dezelfde persoon? De mens is complex. Wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gezien, is dat vaak de mensen die niet veranderen binnen de kerk, laat me zo zeggen: ik heb liever de ergste drugs, porno, verslaafde, wat dan ook, de ergste verslaafde, die stapt binnen het, binnen het koninkrijk, die stapt met je en zegt: Heer, hier, alsjeblieft. Verander mij. Dan iemand die iets heeft en zegt, je u mag, u mag deze bovenste laag hebben, maar dit blijft. Wat krijg je dan? Dan krijg je christenen die zo zijn. Vandaag hier, morgen daar. Vandaag hier, morgen daar. Vandaag hier, morgen daar. Vandaag. Waarom? Want je hebt nooit de beslissing genomen van, weet je wat? Hier, alles aan u, alles, alles. alles. En wanneer ik mensen zie die vastzitten, die va en de hele tijd zo half, en het is warm vandaag, morgen zijn ze koud en dan lauw en dit en dat. En dan op een gegeven moment weet je niet eens wat de temperatuur is. En je begrijpt in min vijf graden, denk je van hoe kan dat? Waarom? Want ze hebben niet de beslissing genomen van heer, hier. Weet je, ik heb geprobeerd, ik heb het gedaan, het gaat niet. Bouw iets nieuws in mijn leven. Doe iets nieuws in mijn leven. Ik ben vandaag gekomen om tegen jou te zeggen... God gaat en zou iets doen, nieuws doen in jouw leven. Maar je moet de juiste mentaliteit hebben. Je moet de juiste capaciteit hebben. Je moet de juiste setting hebben en instelling hebben... voor wat God gaat doen in jouw leven. Anders ga je het verpesten. Anders ga je zeggen, net als Adam... Heer, de vrouw die u mij gegeven hebt... die heeft het gedaan. Het is dus door haar... Hij wilde geen verantwoordelijkheid nemen. God had, had hem een nieuwe, fresh vrouw gegeven. Ik stel me al voor. Ik stel me al voor waar de naam vrouw vandaan komt. Ik denk Adam was zo. Hij zag even en hij dacht van, wauw, vrouw. <laughs> Ik stel me al voor. Het was een predikant grap. Maar <laughs> Nieuw, fresh, maar hij had niet de instelling... Om verantwoordelijkheid te nemen. God wil ons dingen geven. God wil dingen doen. Maar je hebt niet de instelling om het aan te gaan en aan te kunnen. We gaan nu naar een nieuw gebouw. Hoeveel zijn blij? Het is een nieuwe periode. Het is een nieuwe tijdperk. Maar je moet de instelling hebben om het aan te kunnen. Er zullen leuke mensen komen. Er zullen irritante mensen komen. Er zullen geweldige mensen komen. Er zullen slechte mensen komen. Maar je moet de, inst de capaciteit hebben om te groeien. Groeien doe je niet zomaar. Groeien gebeurt niet van de ene dag op de andere. Groeien moet je... Moet je in, hoe zeg je? Intentie? Intentioneel? Intentievol? Groeien doe je met intentie. Je, je moet het willen. Laat me zo zeggen. Je moet het willen. Groeien gebeurt niet. Het is niet dat oh, ik ben wakker. Oh. Je moet het willen. Groeien moet je willen. Je moet een paar dingen loslaten in het leven dat jou beperken om te groeien. Je moet een paar dingen zeggen van nee, dat niet. Zo, dat, uh, jij, jij was mijn vriend of vriendin. Nu niet meer. Ik heb nu een nieuwe klik. Ik heb nu een nieuwe kring. <laughs> jij was. Ja, ik was vroeger verliefd op jou. Nu niet meer. Geloof me, als je belt, rood uit. Vroeger whatsappte ik jou om drie uur nachts, Nu niet meer. <laughs> voor wat God wil doen kunnen wij niet stijf zijn we moeten meegaan met wat hij gaat doen laten we opstaan als God iets nieuws wil doen dan moet je het omarmen en vasthouden en zeggen van weet je wat, pas op, dit is net nieuw. Pas op, dit is... Hoe, hoe doen jullie... Als ik een nieuwe schoen heb en iemand komt en Net nieuw, rustig aan. Niet te dichtbij komen, het is net nieuw. Wat doen we wanneer we een nieuwe auto hebben? Kinderen, jullie gaan niet meer in de auto eten, het is net nieuw. Je hebt een nieuwe bank om te zitten om te eten, maar je zegt we gaan niet op de bank eten, want het is net nieuw. Maar wat gebeurt er na twee maanden? Dan maakt niet meer uit. Dan gaan we terugvallen op onze oude gewoontes. Nu gaan we niet meer. We gaan niet meer in de auto eten. Twee maanden later. Ik heb zin in McDonald's. Laten we even naar McDonald's gaan. God wil iets nieuws doen en je moet de mentaliteit hebben van dit is nieuw. Dit ga ik vasthouden. Dit ga ik omarmen. Maar je kunt niet na twee maanden zeggen, maar. Ik wil dat uitproberen. Ik wil wel teruggaan naar... Ik wel de... Pas op. Voor wat net nieuw is. Zodat je het niet verspilt. Halleluja. God is goed. We gaan het als volgt doen. Dus, um, laat ons hoofden buigen. En we gaan God vragen om ons te helpen. Voor wat hij wil doen in ons leven. Ik weet niet wat het is dat hij nieuw wil geven. De Bijbel zegt, zijn genade vernieuwt zich elke dag. God is niet saai. Als er één ding is, christenen kunnen soms saai zijn, maar God is niet saai. Christenen zijn soms saai, maar God is niet saai. God, Elke dag is er weer iets nieuws. Dus ik denk van, wauw, dat had ik niet verwacht van God. En dan doet hij weer iets nieuws en weer iets anders. en iets anders. God is niet saai. Hij doet altijd weer iets nieuws. Maar je moet mentaliteit hebben om het aan te kunnen. Vader God, dank u wel, Vader, voor alles wat u doet in ons leven, Heer. Heer, help ons om de mentaliteit te hebben, Vader, om het nieuwe aan te kunnen, Heer. Help ons om de mentaliteit te hebben, Vader, om te stappen in het nieuwe en los te laten in wat oud is, Vader. Heer, laat ons niet verpesten wat u wilt doen in ons leven. Laten we niet verspillen wat u wilt doen in ons leven, Vader. Laten we niet meer in een werk stappen met de, oude, met de luiheid van vroeger. Laten we niet in een relatie stappen met de wonden van vroeger en de seksuele neigingen van vroeger. Vader, laten we niet in het nieuwe stappen met de dingen van vroeger. Maar vader, dat wij de mentaliteit en de houding zullen hebben om te zeggen, ik geef mijzelf over. Maar dat we de mentaliteit zullen hebben, vader. Om alles over te geven, vader. Want we zeggen, heer, bouw niet verder op wat ik heb. Maar bouw maak iets nieuws. Want, oh, God, u bent niet een opknapper, vader. U bent een vernieuwer. U maakt dingen nieuw, vader. Halleluja. Amen. God, God kan alleen nieuw maken wat je aan hem geeft. God kan alleen werken. Met, God kan niet werken met wat je hem niet geeft. Dat is het met God en ons. Hij, de vrije wil is zo mooi en zo prachtig dat Hij ons heeft gegeven. Hij werkt alleen met wat je hem geeft. Dus je kan niet vasthouden aan dingen en verwachten dat dingen veranderen. Ik geef mijzelf. Ik geef mijzelf. Oh.